Jan van der Putten met het NOS Journaal. De defensieminister Ollongren heeft afscheid genomen van de Nederlandse veteranen. In een toespraak op Veteranendag zei ze dat 80 jaar na die day de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat en dat militairen hard nodig zijn. Veteranendag wordt dit jaar voor de 20 twintigste keer gehouden, onder meer met een défilé in Den Haag. Dinsdag komt er een nieuw kabinet, dan wordt Ollongren opgevolgd door de VVD'er Brekelmans. Demonstranten hebben in Essen in Duitsland geprotesteerd tegen een bijeenkomst van de Alternatieve voor Duitsland. De top van die radicaalrechtse partij houdt uit dit weekend een bijeenkomst in een conferentiecentrum. Duizenden mensen probeerden met wegblokkades te voorkomen dat AFD'ers het conferentiecentrum in Essen konden bereiken. De demonstranten zeggen dat er geen plaats is voor extreem rechts en fascisme in Duitsland. De AFD won flink bij de laatste Europese verkiezingen, ondanks een serie schandalen.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 Het was Louis Davis met Weet je nog wel oudje. Het komen nu weer een hoop mooie oud hollandstalige muziek. Op deze zondagochtend. Onderweg zometeen, drie kleine kleutertjes met de trappelzakboekie. Ook Doris komt eraan, met die grote hitte, waar Gerard Joling eh, aangesleuteld heeft. Maar eerst hoort u hier Rita Corrito. En eh, dat is natuurlijk de, de artiestenaam. Eh, Rita Cordita, maar officieel heet ze Hendrika Storm, geboren in Amsterdam op 24 november 1917. En overleden in Beekbergen op 24 december 1998. Nederlandse zangeres. En uh, ja, een grote heers van haar natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.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 De zie aan boeren, de zie aan boeren, de wat aan boeren, de dampjes aan boeren, de dampjes aan boeren, de aan aan Het uit. Nu is het uit. Wat is dat voor een geluid? Oh, papi is boos. Dan moeten we even stil zijn. Haha, die gele papi. gaan we naar beneden. Zo, jongens, daar gaan we weer. Papi is weg. Papi is weg. Papi is pappie is weg. Oei. Dat is wil je soms een lekker boekje?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 Een familie motten woont er in mijn jas. Ik laat ze er als een kleuter Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot omdat de motten toch leven, motten lieve Charlotte en gebas. Met een doetje van motten wonen in mijn jas. Ja, u hoorde muziek van Doris. Al meer dan 50 jaar oud deze plaat met uh, twee motten. En Gerard Joning heeft er uh, een, een, een grote hit mee op dit moment. Uh, nou ja, op dit moment. Hij had er eigenlijk een uh, maandje of twee geleden een grote hit mee. Doris, twee motten, dat was het origineel. En daarvoor hoorde u drie kleine kleutertjes. Een opname uit 1956 met uh, de trappelzakboogie. En de volgende artiest was afkomstig uit een Haagse arbeidsgezin... Hij werkte onder andere als piccolo, huisbediende, straatzanger... en als dienstplichtige bij de marine. Voordat hij in 1915 een serieuze carrière in het variaté begon... afvangelijk trad hij samen op met zijn broer. Maar uh, ja, ze botsten een beetje qua karakters... dus uiteindelijk uh, gingen ze allebei solo. En uh, u zult denken over wie heeft hij het. Nou, Lodewijk Ferdinand Diebe... geboren in Den Haag op 19 april 1890... en overleden hier in Zandvoort...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 de harte zoek gedaan. De luitenant geaffecteerd, zei: Wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhokjes. Geef acht, rechts, rechter, kom nou, lui. Wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. Die hele compagnie, die heeft die te laten staan. Wie heeft er suiker in de herdensoep gedaan? Ten slotte kwam de kolonel, correct en afgemeten. Zij strafmarcheer het hele stel, ga in het zwaantje eten. En schokkende de heide door, zonder de kompie in koor. Wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie heeft er suiker in wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft de deen laten staan. Wie heeft er suiker in de hertes op gedaan? En ze noemen me Foxy Fox erop. Drijft de dansvloer even op.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 Die grijpt ze kansen. Oh, Foxy, Fox, met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Ja. Kom aan, schat. Oh Bijzonder goed getroffen, we voelen ons gezworen kameraden van elkaar. Dat wij zo grapeldjachten vindt mama een katastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar. Maar altijd zijn ledelijk snuit, we gaan toch vanavond uit. Hey, hey, hey, Goeie,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 De muziek van de Ramblers met Mijn Schoonpapa. En daarvoor hoor hoorde u Nico de Haak. Of Nico Haak, moet ik zeggen. Niet Nico de, maar Nico Haak. En de paniekzaaiers met Foxy Foxtrot. Met je elastieke benen. En we gaan eens even kijken wat het weer allemaal uh, gaat doen. Want ja, het weer is toch elke dag weer de verrassing. Dan is het mooi weer, dan is het regen. Vanmiddag kan er in het zuiden plaatselijk een bui voorkomen. Vooral in het noorden schijnt de zon af en toe. De maximumtemperatuur temperatuur ligt rond de 21 graden. En er staat een matige wind uit het zuidwesten... en later de zwakte wind in de zuidelijke helft af. Vanavond is er eerst in het zuiden kans op een lichte bui. En elders blijft het droog en klaart het steeds weer op. Er staat weinig wind en aan zee en op het IJsselmeer... staat een matige wind uit het westen. En als we dan gaan kijken naar de temperatuur hier in Zandvoort... nou, vandaag minimaal 13 graden. Maximaal 20 graden. Nou, daar gaan we er maar vanuit. Er wordt geen regen verwacht, dus... Het gaat goed. Op maandag geen regen, dinsdag ook niet. En dan vanaf woensdag is het weer kans op regen. Maar de komende dagen gewoon, uh, ja, als het mee zit allemaal, rond de 20 graden. CFM Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaatsen Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort. Uit Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort. En zometeen op de radio Black and White. Dit geeft mij de vodka Anouska. Een opname 1954.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 Anuschka en laat ons allein De Wodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Anuschka en kijk niet zo hard. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dat in, dat uit. Mijn best op doen en jij zet mij ook nooit aan. maar in die flits zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken? Maite te in en te schenken heb je dan werkelijk geen gevoel. Geef mij de Wodka anuschka en laat ons alleen. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka Anuschka en weiger gemein. mij. Dan ga ik daar god die heeft nog meer dan jij. <muchig>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 Ga ik daar iets die heeft nog meer dan jij? Je hebt noodwan, maar in die flessen knopt hele bunt. Hoe kun je het ooit bedenken? Meite weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk geen gewuld? Geb mij de Wodka, Annushka, en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij maar, je bent gemein. Geb mij de Wodka, Annushka, man weigert je meid. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan.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 door van streek ik heb een afspraak kunnen maken voor een maanlicht rendezvous ik zit alleen nog met het vaste, komt ze werkelijk naar mij toe rendezvous bij het licht der maan meisje kan ik ervan op aan ben jij heus zo tegen negen uur procent rendezvous bij het licht der maan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 Dat is niet het, is het, dat is niet het, is dat is een het, dat is het, is dat is niet het, is niet het, dat is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 En de volgende artiest kennen we allemaal. Robert, roepnaam Rob Denijs. Geboren in Amsterdam op 26 december 1942. Een Nederlands gepensioneerde zanger die ook enkele malen geacteerd heeft. Hij werd geboren als zoon van een rijschoolhouder. En toen hij zes jaar was, ging hij vanwege zijn astmatische bronchitis naar de openluchtschool in het Oosterpark. Toen hij acht jaar oud was, kreeg hij zijn eerste accordeonles En daar begon het allemaal bij. Je hoort hem nu, Rob de ijs met Jan Klaassen, de trompetter. Jan Klaassen was trompetter, het leger van de prins. Hij marcheerde van de helder. Sloeg zijn tenten op voor maar in het veld En zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet De officieren brullen. Jan, Kok speel op je trompet Ze werden wakker in de goot, in de morgen keel en koud Marian Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schoud ze was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van de hel.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 We're gonna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 Pepito, jij nooit sabe cacher. Delante de la puerta, donde vivo, su amor, Pepito, implora suspirando en su dolor. Oh, oh, oh, oh, Pepita, ten piedad. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 Een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leven. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er mee altijd mag zitten zijn. En dat er vruchten, vlinders, op vogels, te zijn. En al die kleidsdamp komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van jou hou.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 Ja, dat was Rudy Karel met wat een geluk. En daarvoor Maria Somaro met Pita de Mallorca. En de volgende artiest hoorde u zojuist ook al. Rob de Nijs, u hoort hem nog een keertje, maar nu met een andere plaat. Namelijk voor doe ik alles. Ik kijk in het stadje niet meer naar een schatje. Voor Sonja doe ik alles. Heb haar bewezen hoe trouw ik kan wezen. Voor Sonja doe ik alles. Sofia en Mia Maar duizendmaal zo mooi Is het bij Sonja Enkel bij Sonja Oh, als je Sonja er zag dan begreep je het slag. help haar met koken Met afwas en stoken Voor oh, Sonja doe ik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 je zong je, zon, je, zon, huus, je zon. de tijd van de leer met Zandvoer uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het nom van Zandvoer uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70.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 Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoerder Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Ik weet in de polder een huisje te staan. Verborgen.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 Kleine Greekje uit de pol, de kind van het laaggeland. Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand. Kleine Greekje uit de pol.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 je en nog van me. Valk met hou je echt nog van mij? Rocky Billy. En daarvoor nou hoor je Annie Christiani met Greetje uit de polder. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Maar uiteraard volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2